start. Joris met het NOS-journaal. Huisartsen gaan patiënten beter helpen om te stoppen met antidepressiva. Over een jaar komen er nieuwe richtlijnen, zegt het Nederlands Huisartsengenootschap. Het genootschap reageert op uitspraken van epidemioloog Dick Bijl. Die zegt in trouw dat 98% van de mensen die antidepressiva gebruiken dat beter niet kunnen doen. Veel mensen raken verslaafd en hebben last van vervelende bijwerkingen. Volgens Bijl wordt de diagnose depressie vaak ten onrechte gesteld. Voor het zuiden van de Stille Oceaan is een tsunami-waarschuwing gegeven... na een zware aardbeving bij Papua-Nieuw-Guinea. Die beving was op een diepte van 73 kilometer en had een kracht van 7,9. In het gebied liggen veel laaggelegen eilanden die bij hoge golven kunnen overstromen. Ook Nieuw-Zeeland heeft een tsunami-waarschuwing afgegeven. De mannen die vanochtend werden aangehouden op de A20 bij Rotterdam... komen uit Waddingsveen. Ze reden met hoge snelheid over een rijbaan die was afgesloten... met een rood kruis. Toen agenten hem wilden aanhouden, gingen ze er vandoor... en ramden ze een politieauto. Toen de politie schoot, gaven ze zich over. De A20 was bij het Terbrechtseplein een tijdje dicht... De evacuatie van burgers en rebellen uit Oost-Aleppo wordt hervat... zegt een anonieme woordvoerder van de Syrische regering. Die bevestigt dat er ook mensen uit vier dorpen in veiligheid worden gebracht. De evacuatie uit Aleppo werd gisteren stopgezet omdat er werd geschoten. En de Eiffeltoren in Parijs is al vijf dagen dicht door een staking van het personeel. De medewerkers eisen betere werkomstandigheden... Volgens de vakbond moeten ze meer worden betrokken bij beslissingen van de beheerder. Ook wil het personeel meer geld voor onderhoud en betere veiligheidsmaatregelen. De Eiffeltoren trekt jaarlijks bijna 7 miljoen bezoekers. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen bewolkt en wat motregen. Het is een graad of 7, ook morgen bewolkt en in het zuidoosten misschien een beetje regen. Dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het in Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. Een geweldig begin weer hè, Sanford op zaterdag bij CFM, met de gouden oude zingel van Madonna. You're the like a virgin uit de jaren 80. Wij zeggen, goedemiddag Sanford, en niet alleen Sanford, nee we worden vanmiddag ook beluisterd in Helgoland. Helgoland. Helgoland, Hel Jawel, ja, doordraaier, ja, ja, ja. Goedemiddag. En ja, en de, en de kritiek op onze prachtige ja, ja, ja, ja, it ja, ja, maar die zijn mooi. Die, die zijn, zijn mooi. Ze zijn gewoon mooi van lelijkheid. Mooi van lelijkheid. Wil je ze zien? wwwcfm livenl 6 over 2. Goedemiddag Albertang en hallo luisteraars. We zijn er weer. Goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. Want uh, er zijn ook al kijkers, want anders hadden we die, die, niet die reacties gehad op onze truien. Uh, ja, wederom drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de Tolweg 10a, schitterende aangekleden in kerstsferen. Goed, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er staat weer van alles te gebeuren. Zoals vanmiddag op de sprookjeswandeling. De ijsbaan gaat open. We komen helemaal in Winter Wonderland, om het maar eens te zeggen. Dat allemaal om half vier. Om half drie hebben we natuurlijk het weerbericht voor dit weekend. Is het, blijft het mooi? Wordt het mooier? Blijft het heilig. U hoort het allemaal om half drie met het weekend weerbericht. Vooralsnog hebben we nog de dieren van de week. En de kerst komt toch wel erg dichtbij. Ja, je weet het nooit, hè? Misschien een nieuwe. En, misschien een nieuwe, maar vooralsnog hebben we nog Blackie en Sophie in de aanbieding. Dat om half vijf. Het gedicht van de week, ja, uh, ik kon er niet omheen. Onze huismeester... Uh, heeft zo zijn best gedaan met zijn collega's om het hier zo prachtig te versieren. Dus konden wij niet achterblijven. Dus wij hebben het gedicht van de week. Kerst bij CFM. Nou, dat om kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Er is volgende week de laatste vergadering van de gemeenteraad. En wat daar allemaal in wordt besproken. Dat hoort u later dit eerste uur. Een volle agenda, dat kan ik u wel mededelen. Tussen vier en vijf komt Marco Termes nog weer bij ons langs. Want maandag wordt zijn, zijn boek gepresenteerd. En onder de titel van tig jaren van schitterende nederlagen. Gaat hij nog even toelichten, want maandagavond is het zover... dan wordt het boek gepresenteerd of het eerste exemplaar uitgereikt. Uiteraard hebben we Pit Report Sportkort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw enige echte lokale zender ZFM. We hebben de zin in drie uur lang Zandvoort op zaterdag. En we zijn helemaal in de kerststemming. Niet alleen in de studio, maar ook qua muziek. Jawel, en dit is ook zo'n mooie. we hoorden hem van de week bij collega Ruud Zandvoort lust. Hier is uh, Going Back for Christmas. Ellen en Dane Clark. I want to go to the place where I was for Christmas so many times before. And that's the only present I'll write on my wish list this year.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 The warmest time of year was the end of December I'm going back for Christmas To the place where I felt most at home Well, most at home, home, home. I'm going back for Christmas To the place where I felt most at home Zo, dat zwingt lekker, hè. de nieuwe zingel van Ellen en Denklaar Helemaal in de kerststemming bij CFM en coming back for Christmas. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En er gaan heel veel mooie dingen bij ZFM gebeuren tijdens de kerst. Daarover veel meer, onder meer natuurlijk op eerste kerstdag. Ja, dan moet je zeker gaan luisteren naar de Sanfoortse Radio... Dan presenteert Ruud Jansen een speciaal programma op de zondagmiddag. Nou, doen straks om uh, kwart voor vijf, het uh, jan hey, Heb jij een gedicht van de dag voor onze huismeester? Gaat hij naar Verbegist staan? Hey. Ja, maar dat dwingt hem uh, op maandag om um, kwart voor elf... morgens naar de herhaling. Oh, Oké, okay, ja, nee, dat is goed. <laughs> rij voorzichtig, Willem. Willem Bruist uh, was even <laughs> gezellig in de studio. Goedemiddag, Willem. En inderdaad, uh, rij voorzichtig en lekker de radio aan uh, op CFM 106.9. Met nu het Sanford's in het kort. Renovatiestationsplein van start. Afgelopen vrijdagmiddag hebben gedeputeerden voor Ruimtelijke Ordening en Woning Joke Geldo Geldhof van de provincie Noord-Holland en wethouder Gert-Jan Bluis van de gemeente Zandvoort samen symbolisch de aftrap gegeven voor de grote renovatie van het stationsplein. Ze deden dat door het weghalen van de Zandvoortse vlag en de Noord-Hollandse vlag, die het bouwbord bedekten. De gedeputeerde gaf aan dat het voor Zandvoort belangrijk is om zich goed te profileren als de badplaats van de metropoolregio Amsterdam. De toeristen die Zandvoort aandoen worden als de renovatie klaar is met een prachtig plein welkom geheten. De provincie heeft het project Entree van Zandvoort met een behoorlijk bedrag gesponsord. En de gemeente Zandvoort is niet achtergebleven. Tevens komt er geld van de NS en privaatrechtelijke bedrijven en organisaties. De verwachting is dat het plein nog voor Pasen 2017 en wel op 16 april klaar en geopend is. Het is nu even door de zure appel van overlast heen bijten... maar daarna krijgt Zandvoort een entree om echt trots op te zijn. Fietsenstalling maandag officieel geopend. De nieuwe fietsenstalling in het LDC naast de bushalte bij Albert Heijn... wordt komende maandag 19 december officieel geopend. Niet dat er plichtplegingen gepland zijn... maar vanaf 6 uur s morgens kan iedereen met een OV-chipkaart... gratis zijn stalen ros daar parkeren. Het was al een tijd een doorn in het oog van menig een... dat iedereen zomaar zijn of haar fiets te pas en te onpas ergens parkeerde. Onder andere de doorgang achter de bushalte was vaak... en meestal niet meer toegankelijk voor rolstoelers en scootmobielers. De fietsen blokkeerden aan beide zijden de doorgang. Ook werden regelmatig fietsen op de doorgang aan het hek vastgemaakt... en moesten maar gewacht worden tot de desbetreffende eigenaar... zijn of haar fiets weer weghaalde. De gemeente verwacht dat met de ingebruikname van de fietsenstalling het meeste leed geleden zal zijn. Overigens worden ook de toiletten die aan de fietsenstalling grenzen maandag in gebruik genomen. De toiletten zijn eveneens alleen met een OV-chipkaart te openen en het gebruik kost 50 eurocent. D66 Zandvoort werkt aan nieuwe coalitie. D66 Zandvoort heeft de leiding genomen in de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe coalitie. Het voornemen is om dit proces samen met de huidige coalitiepartners CDA te op te pakken. Op basis van de analyse uit het rapport van de, van de verkenner van de VVD... is een aantal combinaties mogelijk. De komende dagen zullen partijen een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. D66 heeft eerder aangegeven een externe in te willen zetten om de formatie te begeleiden. Joanne de zwart -Blog, burgemeester van Bladicum, heeft zich bereid verklaard deze rol te vervullen. Het streven is begin januari de nieuwe coalitie te presenteren. Dat was het. Het zal nieuws in het uh, kort na te lezen. Uiteraard ook op de CFM app. Ja, dan moet je wel iets starten. Ja, goed ja. mouthpiece. <lacht>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 Good oh. for Okay. Mm -hmm. En een Jawel, vandaag uh, spelen trouwens de Veteranen 1. Ze spelen vandaag tegen Legge uh, Meervogels. Daar hebben ze vorige week ook tegen gespeeld. En toen werd het uh, 7-6 in het nadeel van uh, de Veteranen 1. En vandaag dus de Return-wedstrijd. Uh, Gastspelers uh, zijn uh, Zander van Staveren, Robin Castine. en uh, Jan-Hein Carré. En namens uh, SV Salvoort uh, beterschap uh, gewenst aan uh, Jan van der Leden. Okido, waard van akte. En we houden de wedstrijd in de gaten, dus Dadelijk om half drie gaat die starten. Een volle agenda voor de laatste vergadering van gemeenteraad in 2016. De laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar. Komende dinsdag 20 december zal voor de raadsleden zeker niet de gemakkelijkste zijn. Op de bomvolle agenda staan 13 uh, agendapunten... Zes zijn een hamerstuk, de overige zijn bespreekstukken waar toch wel de nodige discussie over gevoerd zal worden. Joop Berensen zal aan het begin van de vergadering als raadslid voor de oudere partij Zandvoort opnieuw worden geïnstalleerd. Het Innovatiefonds Zandvoort en Verordening Reclamebelasting 2017 is het eerste bespreekstuk. Dat is op de. Uh, dat dat is op de agenda gekomen door de actie van de voorzitters... van de diverse handels- en belangenverenigingen in Zandvoort... tijdens de raadscommissie van 6 december Jongstleden. Het innovatie van Zandvoort werd tijdens de vorige vergadering... als controversieel geoormerkt, maar wil toch graag doorgaan... op de ingeslagen weg. Het college stelt voor... om op de opbrengst van de reclamebelasting hiervoor te verdubbelen. Ook voor de versterkte samenwerking met de metropoolregio Amsterdam... is de raad het nog niet eens. Het demissionaire college krijgt niet op voorhand toestemming om tot ondertekening van het convenant om de al bestaande MRA-samenwerking een nieuwe fase in te laten gaan. Een tweetal met financiën te maken hebben punten, de najasnota met daarin de opgenomen nieuwe beleid en de herziende grondexploitatie voor de middenboedevaar, is ook nog geen gelopen koers. Dat laatste punt overigens kent een aantal geheime onderliggende stukken. Als die besproken gaan worden, zal de vergadering voor dat punt... een besloten karakter krijgen. De openbare raadsvergadering aanstaande dinsdag is in de raadzaal... begint om 8 uur. De entree is via het bordes op het raadhuisplein. Een agenda is ter plaatse verkrijgbaar. U kunt ook, als u mocht u daar niet heen kunnen... De vergadering ook beluisteren via de Zandvoortse radiozender ZFM. Uw enige echte lokale zender ZFM. Of via de livestream van het Raadhuis. We zenden hem uit vanaf 8 uur op aankomende dinsdag dus. Wee! Jawel, ze dadelijk gaan we eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Maar eerst de nieuwe single van Adele. Uit een heerlijk verwarmde studio van CFM is dit 24 uur per dag radio. Jawel. Met de zin van Adele en die heet Water Under the Bridge. Wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen? Dat kan hè. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 gepresenteerd door Maurice Mulder. Zo, het is 4 over half 3. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Hier is Heer Vos. Nou, Het is alleen voor dit weekend deze keer. Oké. Okay. Dus kort, maar krachtige weersverwachting van vandaag en morgen. Het is op deze zaterdag overwegend bewolkt. Het blijft zo goed als overal droog. Maar later op de dag kan het heel even miseren. De west- tot zuidwestenwind is zwak en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt met, vanuit, uh, met vanavond lokaal kans op wat gespetter. De zwakke wind wordt west en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Tot slot, morgen morgen is het ook een bewolkte grijze dag. Het blijft wel droog en er waait weinig wind uit een westelijke richting. De temperatuur morgen stijgt opnieuw naar een graad of acht. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Ja, dat was een rapper dit keer, het weerbericht op CFM Salford. Ook na te lezen op de CFM Salford app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Salford en download hem nu. Hier is Lionel Ritchie. you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me Say you together Naturally De Kers doet deze plaat ook altijd heel erg goed, hè? Jordan the en and say you say me. Voordat we aan het uh, volgende bericht uh, gaan beginnen, albert John, Ja. Ja, de, de Facebook-site van uh, CFM heeft 999 likes. En Oftewel, 999 likes. Oh, wat spannend. En we willen er dus zo graag duizend hebben. Ja, want we hebben onszelf beloofd dat als we op de duizend zitten... dat we dan met z'n tweetjes een hapje gaan eten. Dat bedoel ik. Dus... dus we hebben nog één liker nodig. Ja, nou. En dan staan ga we Ga even duizend. naar Facebook, ZFM Zalvoort en like onze pagina. Vinden we heel erg leuk. Ja, zeker weten. Ja. <laughs> Goed, uh, ja, het zal uh, de Zandvoorters en uh, mensen die in Zandvoort verblijven niet ontgaan... dat er s'nachts veel herten uh, bij de weg zijn. En uh, zelfs in het centrum van Zandvoort. En als je dan s'nachts uh, wegrijdt, dan moet je echt oppassen voor die herten. Want uh, ja, dat is toch uh, uh, uh, oppassen geblazen. Wat te doen na aanrijding met een hert? Vraagteken. In de herfst leest de bronstijd, rennen mannetjes herten massaal achter de vrouwtjes aan. We komen ze daarom in die periode vaker tegen op de weg. Hoe kun je een aanrijding voorkomen en wat moet je doen als je een wild dier hebt aangereden? Elk jaar vinden er zeker 6300 aanrijdingen plaats. U hoort het goed, 6300 aanrijdingen plaats. Met overstekend groot wild, zoals reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Ook provinciale wegen in bosrijke omgeving en in de avond gebeuren de meeste ongelukken. De dieren overleven het vaak niet. Of door impulsief uitwijken eindigt de mobilist al snel tegen een boom of tegenligger. In 2014 bedroeg de schade door wildaanrijdingen 17 miljoen euro. Waarom s'nachts? Omdat we dan simpelweg minder zien. Stel dat een hert op een ruime afstand oversteekt, vaak wordt deze roedelleider blindelings gevolgd door andere herten. Onze ogen focussen zich in het donker vooral op het eerste dier, waarna er botsingen ontstaan met een van de volgers. Ook de rijkwijde van de autoverlichting is niet eindeloos. Dimlicht komt vaak niet verder dan 30 meter. Rijd je met groot licht, dan komt je zicht tot 100 meter. De berm kunnen we in het donker al bijna helemaal niet zien. Wees dan derhalve op je hoede. Rijd je in door Bosrijk gebied, staan er waarschuwingsborden... en dan kan je je rijstijl aanpassen. Vooral je snelheid. Met maximaal 60 km per uur bij dimlicht... en maximaal 80 km per uur bij groot licht kun je nog op tijd remmen en kan het hert eventueel de kans... de dans ontspringen. Hert voor je neus en te laat om af te remmen. Niet uitwijken en houd je stuur recht. Oké, okay, ja, en zover het is ook een gevaarlijk gebied wat dat betreft. Dus als je hier in de regio rijdt met je auto... pas op voor overstekende herten. Even Lekker dansen op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze van uh, Listen hoorde Save Me. Jawel, CFM Zomvoort. We zijn helemaal in de kerststemming. En de kerststrijd hebben we ook weer aan uh, vandaag. En mocht je dat zien, uh, ga dan even naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Jawel, weer een blokje Zalvoorts nieuws in het kort. Ook wensboom in Jupiter Plaza. In de hal van het winkelcentrum Jupiter Plaza in de Haltenstraat staat ook een wensboom. In deze boom kunnen bezoekers een wens achterlaten. De wens moet wel betrekking hebben op een sociaal of een goed doel. Het is een initiatief van damesmodezaak Confetti en de ruilwinkel van Sinkel. Sponsort deze wensboom eveneens. In januari zal een wens uitgekozen worden die gerealiseerd zal worden. De wensen kunnen tot 1 januari 2017 in de boom worden gehangen. Elk idee en iedere wens is welkom. Carols voor de Voedselbank, de vrolijke zangers van Zandvoort... oftewel I Cantatori Allegri, zingen vandaag en, uh, in het centrum van Zandvoort. Ze zijn om half één begonnen tot ongeveer vijf uur vanmiddag... meerstemmige Christmas carols voor het goede doel. Net zoals vorige jaren is het goede doel de, doel de Voedselbank in de regio. Zij ont, uh, ontvang, ontvingen in 2015 van IC, uh, I Cantatori Allegri... een schitterende opbrengst van ruim 1200 euro... Inmiddels hebben zich al meerdere sponsoren gemeld... zoals Bruna Balkenende, de ondernemersvereniging Zandvoort... het Haarlemse voor Finance en een anonieme sponsor. Zij krijgen allemaal een plekje op de website van... wwwzangstudio verstegennl slash I Cantatori Allegri. Sponsoren kunnen op verzoek van de zangers uh, van I Cantatori Allegri... binnen mits rookvrij of op de stoep enkele carols laten zingen. Uiteraard als het adres op loopafstand is voor het, van het Zandvoortse dorpcentrum. Vandaag en morgen uh, uh, tussen 12 en 4 uur zal Mar Margret Broertjes in Galerij de Wachtkamer in Jupiter Plaza een workshop glasbewerken verzorgen. Door middel van een strijkbout en gekleurde bijenwas leert u de mooiste sfeerlichtjes maken van allerlei flessen, potten en andere glasvormen. Het is een leuke hobby die mensen blij maakt. De workshop is tegen kostprijs van het materiaal te volgen. Een leuke activiteit voor jong en oud. En tot slot, kerstvakantie in de waterleiding Duinen. Ook dit jaar maken de medewerkers van Waternet het bezoekerscentrum en het plein van de Amsterdamse waterleiding Duinen extra gezellig. Kom op 26 december langs voor een warme kop soep. Voor de kinderen is er een spannende excursie met de boswachter op 28 december. Op 30 december komt er een poppentheater langs... en worden de kinderen als dieren geschminkt. Lees meer over deze en andere kerstactiviteiten op www.waternet.nl. www.waternet.nl awd. Iedereen is van harte welkom tijdens de kerstvakantie. En er gaat weer heel wat gebeuren zo dus rondom de kerst, dus activiteiten genoeg om uh, lekker aan uh, te gaan uh, meedoen. En anders gewoon luisteren naar je eigen lokale radio. CFM Zalvoorts. We zijn er 24 uur per dag vanaf de tolweg Tina met nu Kleen Bennett en Jean-Paul de Nieuwe Single Rockabye.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 Het is toch geweldig hè? als die Champagne uh, meedoet. Je hoort hem in de nieuwe show van Clean en Rockabye. Ja, we zijn uh, op zoek, Albert Young, naar de duizendste like op uh, Facebook. Ja. Nou, die moeten we vandaag toch uh, kunnen krijgen. Dus... Hey, hij is er nog niet bij? Nee, hij is er nog niet bij. Dus uh, even snel naar je Facebook gaan. En zet even hem zo voor het liken. Dat vinden wij heel erg leuk. Helemaal in deze tijd. Jawel, zo gezellig. De mooie tijd aan het tijd van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar? CFM. De kaarsjes aan, de kerstboom glanst, dit feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Oh, wat gezellig! CFM zand voor u, een vrolijk kerstfeest. Ja, dat was er echt eentje uit de oude doos van uh, CFM. CFM wens u een vrolijk kerstfeest. En natuurlijk ook tijdens de kerst. Draaien we heel veel lekkere kerstmuziek en hebben we nog meer activiteiten. Maar daarover straks veel meer in de volgende uren van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo naar het nieuws en weer van drie uur. Dan stuur allemaal fijn